4 uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De Griekse premier Papandreou overlegt vandaag met president Papoulias over de vorming van een regering van nationale eenheid. Papandreou overleefde gisteravond tenauwernood een vertrouwensstemming in het Griekse parlement. Een nipte meerderheid van 153 parlementariërs steunt zijn regering. Voor de stemming had de Griekse premier gezegd dat hij een regering van nationale eenheid wil vormen, die het Europese steunpakket voor Griekenland door het parlement moet loodsen.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 Goedemorgen en welkom bij het derde uur alweer van onze uitzending deze week. Ik gaf het al eerder aan, een week waarin talloze mensen ons weer verlaten hebben. En sommige daarvan die springen dan net wat meer in het oog dan anderen. Het gemis is er echter niet minder om. Rosa Spier, waaraan we aandacht besteden in vlucht in het verleden, is er al sinds 1967 niet meer. Gregor Frenkel-Frank overleed vorige week, we hoorden hem in het vorige uur... Straks tussen vijf en zes, Kas Spijkers. De topkok nam met zijn eigen woorden afscheid van iedereen. En eindigde met zijn gevleugelde uitspraak. Voilà. In dit uur kunt u gaan luisteren naar een aflevering van Kleurbekennen. Met daarin Peter Vos, die vorig jaar op 6 november overleed. De tekenaar, graficus en illustrator... werd in eerste instantie bekend door zijn tekeningen in Propria Hij Was in de jaren 60 en 70 medewerker van grafisch gezelschap De Luis in Utrecht. En hij werkte decennia lang bij Vrij Nederland. Hij illustreerde boeken en won talloze prijzen... waaronder het gouden penseel. In 1998 was hij bij Martin Schimek te gast... in deze bijdrage van de RVU. Peter Vos werd 75... Jaar. We gaan nu terug naar de middag van dinsdag 30 juni 1998. Goedemiddag luisteraars, ik hoort de tune van Claire Beckenen. ik hoort het goed en ik zal daar geen spijt van hebben dat je luistert. Want in de studio is Peter Vos. Peter Vos is tekenaar en dat is overbodig om te zeggen. Dag Peter. Hallo Martin. Hallo luisteraars Ja, wat lief dat je dat ook zo ervaart. Toen ik uh, voor het eerst in de studio zat heb ik gevoel gehad dat ik in de huiskamer bij mensen zit. Ja. En uh, nu uh, heb ik meer geleerd om op de, op de gast te letten maar, uh, dan, dan vroeger. Want vroeger was ik zo in dat huiskamer dat ik soms de gast vergat zelfs. Ja, ja. Uh, alle beleefdheid voor al die huishoudingen tegelijk. <lacht> maar jij erwaarde dus ook zo. Je, je voelt nou ook dat je bij mensen thuis bent? Ja, uh, ik ben zelf trouwens een uh, enorme radioluisteraar. Want het grappige van tekenen is... dat onderwijl dat je bezig bent, kunnen je oren iets anders doen. Dit in tegenstelling tot schrijvers. Die kunnen geen gesproken woord of zelfs sommigen geen muziek erbij hebben. Maar tekenaars die kunnen onder het tekenen... van alles opnemen door hun oren. Ja. Zo zelfs dat ik soms aan een oude tekening nog zie... wat er op de radio was toen. Dat, dat verzin je nou. Nee, nee, absoluut niet, joh. Nee. Dat, uh... Geef een voorbeeld. Ja, zeg, dan komt hij me Wa Wat heb je tijdens de Tweede Wereldoorlog getekend? <laughs> nee. Wanneer ben je eigenlijk geboren? Ik ben van 1935. 1935. Nou, dus dat, uh, jij hebt wel in de oorlog getekend, volgens mij. Jazeker. Ja, eh... Uh... Zoals alle kinderen ben ik uh, gaan tekenen. Eerst krassen en toen uh, poppetjes. En uh, zoals minder kinderen ben ik er niet meer mee opgehouden. En dat is het enige wat de tekenaars van de andere mensen onderscheidt. Ze houden niet meer mee op. Ja, wat heb je nog meer als kind gedaan? Oh ja, uh, er was nog praktisch geen verkeer. Dus wij waren eigenlijk uh, altijd op straat. Je kon. Dat kan nu niet meer in een stad. Ja. Je kinderen op straat laten spelen. Maar wij, wij waren altijd op straat in voetbal. Met zo'n tennisballetje en zo. Wij tennisten met onze voeten, kun je zeggen. Ja. En daar heb je op een gegeven moment wel mee opgehouden. Met voetballen. Ja. ja, ja. ja. Uh, wat? Ja, uh, hoewel dat toch eigenlijk een vak is waar je meer mee kan verdienen dan met tekenen. Maar ik vond tekenen leuker. Ja. En dat telt ook mee natuurlijk. Ja, ehm. Um... Als je nou terugzie die tekeningen. dan moet ik ook vragen. heb je ze bewaard? Of heeft jouw moeder ze bewaard? Nee. Mijn vader die zag er. die heeft me altijd erg aangemoedigd. en die dateerde mijn tekeningen ook. Maar daar heb ik. dat is wel jammer hoor, maar daar heb ik helemaal niets meer van over. Dat... Want dat zou jou wel interesseren. hoe je toen tekende, denk ik. Ja. Ja. Veel. het was. wat kinderen interesseert. De boeken die je leest, veel vechten. Indianen, kooiboys, yeah. uh, paarden, ridders, uh, noem maar op. Zou je dat nou nog kunnen? Als ik, als ik zou zeggen... Um, uh, je hoeft niet bang te zijn, want dit is radio, dit is geen televisie. Op televisie <lacht> ja. zou ik onmiddellijk zeggen... Ik zo je, ook al. Zou je ja. nou op deze schoolbord een indiaan willen neerzetten... zou je denken dat kunnen, Oude Blote Hoofd? Nee, dat denk ik niet. Jij bedoelt uh, zo als ik het toen tekende... Nee, nee, nee. Nu indiaan maken, audio hoofd, uh, zonder uh, een indiaan bij te hoeven Zonder halen. documentatie. Ja, zonder documentatie, dat bedoel ik. Nee, dat denk ik niet. Uh, wie dat wel kan, is mijn vriend en collega Peter van Straten. Die kan alleen maar uit zijn hoofd tekenen. Dat is zo'n fenomeen. Uh, modellen, dat verwart hem. Hij doet alles uit zijn hoofd. Dus ik zou wel eens in die jongens zijn hoofd willen kijken. Wat er allemaal in zit. Maar ik kan dat niet. Nou, je moet ik, me documenteren. Ik, ik moet zeggen, ik ben opgelucht. Want al die treurige figuren die hij uh, revue laat passeren. Ik was bang dat, ze, dat hij ze allemaal moet ontmoeten. om ze te kunnen tekenen. Maar ja. ik ben gerustgesteld. Hij hey, doet dat uit zijn hoofd. Nee hij doet het allemaal uit zijn hoofd. Ja. <laughs> um, wanneer wist je dat je uh, gaat tekenen. Als beroep. Nou, dat is het raar. Dat heb ik van mijn vader gehoord. Want uh, die zei, die heeft altijd gezegd, ga jij nou maar tekenen. Dat kan je goed. Zorg dat je goed leert tekenen en dat je je verbetert. En dan komt de rest vanzelf. En hij had vrienden die schilderden. Hadden we ook schilderijen van aan de muur hangen. En die hadden op een school gezeten die zij de beste van Nederland vonden. En daar wou papa mij ook op hebben. Dat, dat was... was de Rijksacademie in Amsterdam. Ja, Inmiddels bevorderd tot Vreugelschool, Dat is helemaal modern geworden. Maar toen was dat nog een mooie oude school. En uh, dan moest je toelatingsexamen doen. En ik zat hem ontzettend te knijpen. Dat ik niet zou slagen. Maar papa, die is daar geen moment bang voor geweest. Dus ik kreeg een bericht dat ik Want gewoon... al die professoren, die hingen aan de muren bij jullie dus even... Wist... Nou nee, dat waren geen professoren, Martin. Maar uh, gewoon schildervrienden van hem. Maar papa was uh, in die zin wel... Dat vond ik wel leuk van hem, hoor. Familieziek, dat hij dacht... Ja, mijn zoon, dat is een genie, die wilde ze overal graag hebben. Terwijl ik was daar helemaal niet van overtuigd. Oh, oh ja, nou snap ik het pas. Dus jouw vader was overtuigd dat je succes zal hebben. Ja. Maar hij heeft die succes niet uh, verzekerd door achter uh, de schermen een beetje de toelatingsexamen nee. te bewegen. Nee, voor vooromkopen hadden we geen geld. <laughs> nee, absoluut niet. Nee, het was armoedtoef, thuis Hij hey, geloofde gewoon in jou. Ja, hij geloofde, ja. ja. Ben je daar zelfverzekerd van geworden, tenminste? Nee. nee. Misschien eerder in tegendeel, want... Uh, hij zat dan over mij op te scheppen waar ik bij zat. En het is, het is natuurlijk heel lief van zo'n man, maar... Het is wel een beetje gênant voor een klein kind, hoor. Yeah. En uh, dan wou ik het liefst onder het tapijt kruipen. Yeah. Dus... Ik heb nog steeds dat ik niet graag wil opvallen. Uh, en dat is ook weer leuk van tekenen. Je werk kan je tonen en je hoeft er zelfs niet bij te zijn. Je ja. kunt uh, onopvallend. Uh, een schutkleur moet je hebben in het leven, vind ik. Ja. Even terug nog naar je jeugd. Uh, dus jij, je, uh, de oorlog. Uh, wat weet je van de oorlog? Die beklemming. Dat, uh, het komt natuurlijk, je, uh, je hoort de grote mensen praten. En. Uh, die ontzettende beklemming en daarna de euforie van de bevrijding. Ah. Ik was als hongerend kindje, want wij woonden in Utrecht. En er was echt niks meer te eten, zo wat. En dan werden de kinderen in veewagen, met, met grote troepen... naar het oosten en het noorden van het land verplaatst. Omdat daar tenminste nog wel wat te eten was. En mijn broertje en ik zijn toen bevrijd in Groningen... Door de Canadezen. En die euforie. Dat een voortdurend feest en zo. Dat. Uh... Ik ben blij dat ik dat heb meegemaakt. Toen was ik tien jaar. Dus. Uh... Dan kan je wel degelijk denken en onthouden. En... Ja, dat is. Heb je dat, dat ook dat... getekend? Die taferen? Mm. Van die bevrijding? Nee, ik teken eigenlijk meer uit mijn fantasie toen. Verhalen en. Veel gevechten, dat wel, ja. Maar dat speelde zich dan niet af tussen de geallieerden en de asmogendheden maar tussen de indianen en de cowboys of de ridders en andere ridders en zo. Ja, er werd behoorlijk gevochten met bloed van rood potlood erop en zo, ja. Wat is de oudste tekening van je hand die je thuis hebt? Ik zou het niet weten, zeg. Het, het is jammer, maar ik heb helemaal niets meer van toen ik klein was. Uh, en papa, die dateerde dat dan netjes. Want ja, die zag meteen. meteen. Hey. Dus vader bewaarde dat? Ja. En toch heb je er Ja, maar papa is al heel lang overleden. En oh, ja, de, ja ach, je hebt verhuizingen en... Uh, de dingen wilden niet bij je blijven, kennelijk. Ja. Maar ja. Ik weet wel dat ik, nog, uh, dat ik er zo'n plezier in had. Oh, dat is wel leuk om te vertellen. Ik moest een paar jaar geleden een tekening maken... ter plaatse op de uitgeverij, dat was de arbeiderspers... van een paar oude schoenen. Yeah. Voor Koos van Zomeren, die had een stuk geschreven... afscheid van mijn oude berg schoenen. En uh, ja, Peter, kan jij die, die schoenen hier even tekenen... Dan, dan doen we dat erbij in een tijdschrift. Ah, fijn. Ja, hebben jullie een kamertje voor me? En je kent een uitgeverij natuurlijk. Overal liggen stapels boeken op alle stoelen, op alle bureaus. Dus het enige wat ik kon doen is op mijn buik op de grond gaan liggen... Ja. met die schoenen van coach voor me en daar netjes zitten tekenen. Nou ja, ik begin en ik kreeg zo'n ongelooflijk geluksgevoel. Ja. Alsof die Madeleine van Proest, weet je wel, die... Eet een koekje en moet ineens aan iets heel gelukkigs uit zijn jeugd denken yeah. En krijgt een totale euforie. Dat had ik ook. En dan heb ik later gereconstrueerd dat het kwam omdat ik... vroeger natuurlijk ook op mijn buik onder de tafel of waar dan ook lag te tekenen. En me dan blijkbaar heel gelukkig voelde. Ja. Yeah. Dus... Uh, maar je gaat niet zo ver dat je sindsdien... Op altijd je je op mijn buik ligt nee, tekenen. Nee hoor, nee. Nee, af en toe moet ik op mijn rug liggen. <lacht> Je hebt ook uh, muziek meegenomen, hè? Ja. Uh, waar beginnen we mee? Nou, ik stel voor om uh, te beginnen met een vrolijk nummer van Moos Allison. En het heet The Seventh Son, uh, de zevende zoon. En er is een bijgeloof dat de zevende zoon van de zevende zoon... dat hij wonderbaarlijke krachten heeft. Ja. Yeah. En Moes gaat dan zingen wat hij allemaal kan. about the seven sun in the whole round world there is only one and I'm the one yes I'm the one I'm the one I'm the one the one they call the seven sun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 And talk these words that will sound so sweet They will even make your little heart skip a beat I can heal the sick raise the dead And make the little girls talk out of their head I'm the one Yes, I'm the one I'm the one, I'm the one The one they call the seven son. I'm the one, I'm the one The one they call the seven son. Ik heb meegemaakt, swingende Peter Vos, de tekenaar, hier in de studio. Het is onvoorstelbaar, want je, je maakte op mij altijd indruk van een verlegen man... maar je ging zo swingen hier en bewegingen doen. Ja, als ja, je ook... zelfs een steltje op je gemak. Ja. Dan treed je, als het ware, buiten jezelf, wat natuurlijk een grote functie van de muziek is. Hè. Die tilt je op. Ja je zat ook mee te spelen. Hè? En toen, toen vloeg, ja, ja. vroeg uh, Peter Vos mee... Martin, speel je ook? Ja. En ik heb gezegd, nee, helaas niet. Hij zegt, ik helaas ook niet. Nee. <laughs> maar op dat moment maakte je indruk van een bedreven pianist. Oh, was maar waar. Doe je vaak mee met muzici? zo in je uh, ja, gedachten? Ja, je, lo je loopt dan in je eentje een beetje door de kamer te dansen... en uh, mee te zingen en zo, of mee te bommen... Je bent veel alleen relatief als je het tekent, hè? Als teken. ja, het is, uh, ja, het is een vak wat je, waar je bijna niemand bij kan hebben... ...behalve de meest beminde, mijn ja. vrouw. Ik moest laatst uh, voor mijn weekblad, Fijn Nederland... ...een gansbord maken, dat is alweer verleden jaar. En het was zo gezellig, want zij zat erbij. En toen vond ik het... Uh, Daarom is het ook zo goed gelukt. Dat kan ik nou eindelijk zeggen. Yeah, yeah. Want zij gaf raad en uh, koffie. en uh, We zaten gezellig te kleppen met z'n tweetjes. Dat was heel leuk, ja. Maar meestal ben ik alleen. En dat vind ik ook wel leuk. Niemand kijkt over je schouder. Uh, niemand zegt hoe het moet of uh, dat het fout is. Dat moet je allemaal zelf bepalen. Je bent absoluut heerser. Op dat kleine witte eilandje wat je, ja. waar je mag doen wat je wil. Heb, heb je nooit het uh, gevoel gehad dat dat tekenen... jou eigenlijk uh, ontmoetingen met mensen heeft gekost? Dat je daardoor... Uh, ja... Nee, want ik ben ook een groot caféganger geweest. En, uh, Daar haal je daarom, wel in. Daar ontmoet je genoeg mensen. Ja, ja, ja. Hoe is zo'n uh, dagprogramma van jou? Begin je vroeg of... Nou, ik, al jaren en jaren en jaren sta ik uh, zo volg mogelijk op. Een uurtje of zes. Want dan heb je drie uur voor de wereld begint. En die drie uur heb je gratis. Die, de deurwaarders zijn nog niet op pad. Niemand kan je telefoneren. Waar blijft die tekening? En je hebt een totale vrede, alsof je in het paradijs bent. Bovendien... Als je nou in de winter is het dan nog donker natuurlijk, maar dan begint de lente. en dan, voor de zon opkomt, beginnen de merels al te zingen. En omdat het verkeerde nog nauwelijks is in die plek waar ik woon. op die tijd, die akoestiek daarvan, dat is zo prachtig. Dan, ja, dan word, je vanzelf, dan word je vanzelf vrolijk en goed gestemd. Dus ik ben een ochtendmens. Ja. Yeah. Je woont in Utrecht, hè? Nog, ja. nog altijd. Je bent ja. in Utrecht geboren, geboren. En je woont daar nog altijd. Tijden in Amsterdam gewoond. En uh, ja, ik vind het eigenlijk toch... Utrecht, ja. Ik voel me daar het meeste thuis. Je sprak zo mooi in verband met de ganzenboord over je vrouw... Ja. Dat, dat ik bijna zou willen uh, uh, zeggen, laten we haar naam noemen. Hoe heet ze? Ze heet Saida. Saida. Ja. En uh, uh, ben je al lang met Saida? Twaalf jaar. Twaalf jaar? Ja, ja, ja. ja. Oh, de, we vonden laatst zo'n prachtig motto... wat op ons sloeg en op de liefde überhaupt. Dat was van Gerrit Komrij. In een boek zei hij... Liefde... Euh... Wacht even, denken hoor. Liefde is niet alleen aanwezigheid. Liefde is ook een gezamenlijk geheugen... En wij hebben heel sterk het gevoel met z'n tweetjes... dat we aan onze gezamenlijke geschiedenis werken. En als ik ergens heen ga, heb ik het liefste dat zij ook meegaat, Omdat dan kan je... Dan heb je dat in je gezamenlijke geheugen, begrijp je? Ja, ja, ja, En het is echt een schat, want dan kan je er altijd over praten. Goh, weet je nog toen ja. in Spanje dat we dit en dat hebben gezien? En, uh... Ja, maar nu zit ook daar in de studio, hè, achter een zaam... Ja. Uh, ik geef haar straks na de uitzending ook heel graag de hand. Als dat mag van Saïda en van jou. Mag dat? Ben je jaloers? Zeker. Uh, nou, het vreemde is, ik ben niet zo erg van mezelf overtuigd. Maar van haar wel. Dus, ja, ja. Dus jaloers ben ik eigenlijk niet. Ja, zo, heel goed. Nee. Ja. Maar uh, het feit dat ze hier is, dat uh, belemmert jou niet om bijvoorbeeld. Als ik zou nou vragen. Uh, uh, had je ook andere vrouwen, dan zou je op die vraag antwoord kunnen geven? Ook ja, als het bij is? Maar natuurlijk, iedereen heeft een verleden... Uh, voordat hij met de liefde van zijn leven was. Of de liefde van haar leven. Dus ja. Natuurlijk, ja, dat kan. Ja. En als je dan uh, het hebt over een oude vriend van haar... Uh, als zij dat daarover zou hebben, dan zou ik denken... nou, de jongen had in ieder geval smaak, zeg. Ja. <laughs> Peter, heb je, uh, hebben jullie kinderen... Samen? Niet samen. Ik heb één zoon en zij heeft een zoon en een dochter. Maar ja, dat is nu ook een soort familie geworden, hè? Dus mijn zoon vindt dat zijn moeder en zijn zus. Ja. En het gaat heel goed zo, want het is... de uh, extended family, zeggen we, ja. ja. Hoe uh, levenspartner en, en, en liefde van je leven... hè? Het is toch gek. Je was toch daarvoor al getrouwd. Ja. Dus dat gevoel had je ooit ook gehad, neem ik aan. Toen je trouwde. Op. Ik denk het wel, ja. Ja, Natuurlijk. Maar is, is, zijn die dingen een vergissing? Of gaat het gevoel dan weg? Of? Ja, dan moet je geen tekenaar nemen als je dat uitgelegd wil hebben. Maar een psycholoog, geloof ja. ik. Uh, maar in jouw geval? Ik ben in uh, het uitleggen van mijzelf niet zo goed, geloof ik. Ik verbaas mezelf herhaaldelijk. Maar kan dat dus dat wat je nou hebt, hè, de liefde van je leven... dat dat ook weggaat? Kan dat? Uh, nee. <laughs> ja, je vraagt een antwoord. Ik zeg nee. Ik ben ervan overtuigd dat dat... Het... Ja. Ja, dat vind ik zo gevaarlijk van liefde. Hè. Dat oh, dat is dat gevaarlijk, het, jongen? He, dat het altijd... <laughs> dat, dat stoelt op een ijzeren overtuiging. Ja. Maar je kan ook achterkomen... Uh, uh, dat die liefde niet meer bestaat. Terwijl als je bijvoorbeeld in God gelooft... waar je mij ongelukkig maken? Nee, nee, nee. Oh, nee, dat is waar. Nee, nee, nee. nee. Dat is waar, dat is waar. Dat is... Maar ik weet, als je bijvoorbeeld liefde, uh, liefde voor God of geloof in God... Ja. dan kom je pas na de dood achter of je vergist had. Ja. Maar, maar als je liefde voor een mens voelt... En als er niks is, dan kan je zelfs niet zeggen, zie je wel. Ja. <lacht> geloof je in God? N -n niet meer, helaas. Het was, ik heb daar goede herinneringen aan. Ik ben katholiek opgevoed. Wat trouwens voor mijn vak een prachtige opvoeding is, hoor. Al die versierde kerken, al die bizarre dingen die je om je heen ziet. Maar dat is van mij afgegleden. Ja, dat is wel jammer. Misschien... Ja, dat geritsel, Luisteraars, die je misschien hoort... dat is de gek van, van... Oh, ja. tekenaar Peter Vos. Dat is jouw trouwe vriend... Ja, Checking. ik denk, uh, vreselijke gewoonten. Drinken, roken, geen sport doen. Dat zijn toch drie verschrikkelijke gewoonten. Ja. ja. ja. Waar waarom check? Waarom niet uh, sigaretten? Je houdt van handarbeid. Hè? Ja, het ja, is echt handarbeid. Ja. Ja. <laughs> Handgemaakt. Goh, ik stond eens een keer voor een etalage met een vriend van me. En er waren nogal klonterige, lelijke beeldjes... En er stond een bordje bij, handgemaakt. En toen zei hij, vriend, dat vind ik geen excuus. <lacht> toen moesten we zo lachen met z'n tweeën. Ja, dat slaat eigenlijk nergens op. op ja. Even nog terug naar het geloof in God die van jou is afgegleden. Ik heb laatst geïnterviewd kardinaal Willebrands. En daar, oh. Dat was een heel, heel interessant het gesprek. Nog niet uitgezonden. dat uh, moet pas... Uh, in het komende seizoen op televisie wordt dat hopelijk uitgezonden. Mm -hmm. En die zei. Zoals je weet, of zoals jij weet, er is geen behoorlijk kunstwerk die gemaakt is. Uh, nee, ik zal het anders zeggen. Eigenlijk iedereen die behoorlijk uh, kunstwerk maakt, die gelooft in God. Ik sprak dat op dat moment niet tegen, want... Uh, ik vind het een belachelijke ja. opmerking, zeg. Eminentie. Uh. Nou ja. Daarom nee, wilde ik jou is... vragen... Ben je als tekenaar achteruit gegaan sinds je niet meer gelooft? <lacht> <Dat>, dat... <lacht> Volgens kardinaal Willemans ja. wel, maar ik ben het niet met hem eens. Nee? Nou, Terwijl okay, zoals... jij je, uh, je concentreert op, uh, op dieren, dus ja. de, de schepsels van God... Ja. En als dat dus zo echt was... dan zou dat meteen niet lukken. Nee. Op het moment dat je niet meer gelooft. Maar dat is niet zo dat, bij jou. Nee, absoluut niet. Nee. Dus ik interesseer me erg in... de geschiedenis van de biologie... en de geschiedenis van het leven op aarde. Ja, dan kom je natuurlijk toch aan de evolutietheorie van Darwin. En dat is... waanzinnig boeiend om te lezen, zeg. De de verschillende levensvormen, hoe die zich veranderd hebben... en aangepast aan de verschillende klimaten, klimaatveranderingen natuurlijk. De mimikrie, als dat je wat zegt. Mimikrie, dat is zeg, zeg maar, de, de, de, dat mimikrie bij de leger is dat je dat dat niet herkend wordt. Hè? Dat is uh, schutkleur. Schutkleur, ja. Ja, maar mimikrie... Is onder andere een vorm van mimicry. Is een beest wat onschuldig is en wat zich vermomt als een gevaarlijk beest. Oh, ja. Je kunt allemaal uh, in de zomer in de tuin zweefvliegen zien. En die hebben de kleur van wespen. Ze zijn totaal ongevaarlijk, maar uh, een vogel zal ze niet graag eten, omdat hij denkt: oeh, een wesp. Aha. Die zijn ook geel en zwart ja, gestreept. Ja. Nou ja, dat is een, uh, een vorm die we altijd om ons heen kunnen zien. En er zijn fascinerende vormen, hoor. Maar is dat dus bij jou zo, dat je, jouw geloof in God moest weken voor wetenschap? Nee, nee, nee, zo is het ook weer niet, hoor. Het is op een gegeven moment, constateerde ik... Zoals je, laten we je hoofd hierboven, je, je ogen die ruimte beschouwen... als een zolder waar je alles opslaat. En af en toe kijk je in een van die laadjes. en er ligt een mening die eigenlijk niet meer telt voor je. Die niet meer telt voor je? Ja. ja, dus die vervormel je dan en gooi je weg. Je hebt daar een tijdje niet over nagedacht. Dan kijk je weer eens in die la naar die mening en... Nee, dat, dat, dat hoort niet meer bij me, ja. Grijp je? Teken je met uh, allebei de handen? Dat lijkt me niet, hè? Nee, nee. Maar zijn allebei de handen bezig als je tekent? Nee. Ja. Nee, eentje is om... Om te steunen. te zorgen dat het papier niet wegwaakt. Ah, maar dus die is ook bezig. Die heeft ook taak. Nee. Om vast te houden, die papieren. Ja. Nee, waarom ik dat vraag, omdat jij... Je... Of om je sigaret af te tippen, of om een ja, slatsje ja, ja. te nemen. Ja, ja, nou, ja. Waarom ik dat vroeg, omdat jij net uh, minutenlang... ...sprak met een sigaret aan je lippen. En dat is dus dat... Ik, ik dacht dat alleen cowboys in films ja, dat is. kunnen. Maar ja. jij kan dat. Je bent daar zo goed in. <laughs> en ik dacht, nou, misschien komt dat omdat je... Ja, dat, allebei is oefening, de, dat is oefening. Ja, ja Dat je bij het tekenen allebei je handen nodig hebt. Oefeningbaar, checkies. <laughs> ja. Peter, uh, je hebt nog meer muziek meegebracht. Uh, zullen we, om het gesprek een beetje serieuze toon te geven... Ah. Uh, heb je wat klassieke muziek of heb je iets... Uh, ik, uh, ik heb ook meegenomen uh, een gedicht van Paul Faure, een Franse dichter... ...wat gezongen wordt door Georges Bastas. En dat is een oude held van me. Die, uh, die, ik vind alles wat hij doet prachtig. Dit is dus niet wat hij zelf geschreven leest. Hij schrijft zelf ook hele mooie teksten. Maar dit liedje dat heet La Marine... En het gaat over de vluchtigheid van het leven en de liefde, waar we het net over hadden. Over passagierende matrozen die dus een liefde hebben voor één weekend. Een hoortje ze... waar ze wij slapen. En hij zegt dan, Paul Voor, die dichter, dat alles wat de liefde van een hele leven inhoudt... dat speelt zich ook af eigenlijk in dat ene weekend... Die ene weekendliefde van die matrozen. On les retrouve en raccourci Dans nos petits amours d'un jour toutes les joies, tous les soucis Des amours Qui dure toujours, c'est l'alceur de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nos baiser le corps avec. Et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours, il y a tout ça en raccourci, des grands amours dans nos petits. On arrive, on s'est baisé. Sur les neneuils, les nénés, dans les cheveux à plein béco, pondus comme des œufs tout chauds, tout ce qu'on fait dans un seul jour, et comme on allonge le temps, plus de trois fois dans un seul jour, content, pas content, content, il y a dans la chambre une odeur d'amour tendre et de goudron. Ça vous met la joie au cœur La peine aussi et c'est bon On n'est pas là pour causer Mais on pense même dans l'amour On pense que demain il fera jour Et que c'est une calamité C'est là le sort de la marine Et de toutes nos petites chéries On accoste mais on devine Ça sera pas le paradis, luistert naar in de studio naar Peter Vos. Peter, hoeveel prijzen heb je in je leven gewonnen? <laughs> Eh, uh, mijn hemel. Ik heb als illustrator een keer een zilveren griffel gekregen. In een doosje, dan nam ik mee naar huis. En mijn zoontje was nog klein, die wou onmiddellijk met die griffel schrift, schrijven. En brak hem toen. <lacht> Later heb ik een gouden penseel gekregen, zeg. Echt goud, hoor. Maar ja, het is een beetje zwaar, een gewoon penseel. Daar kan je beter mee werken. Nee, ik ben er natuurlijk wel blij mee. Ja, dat was het, geloof ik, ongeveer. Dat zijn de hoogste prijzen die een tekenaar in Nederland kan verdienen. Een gouden penseel voor een illustrator is dat een heel hoge prijs. Ja, ja. zeker. We hebben laatst een andere lieve collega, Fiep Westendorp. Ken je misschien? Ja, de Jib naam. Jip en Janneke, ja. de illustratrice ja. van Arnie Schmid. Die heeft een diamantenpenseel gekregen voor haar hele oeuvre. En waar... Al die illustratoren bij elkaar, dat was heel gezellig. Allemaal dat, staat jou, dat staat jou natuurlijk ook te nee, wachten. Nee, nee, nee, nee, nee. Als je maar genoeg, uh, lang genoeg blijft leven. Hè? Oh, nou, ik zal mijn best doen. <laughs> Blijf je altijd tekenen? Ja. Zolang je le ja. blijft leven? Ja? Ik heb wel depressieve perioden dat het helemaal niet lukt en zo. En uh, dan waren we laatst door een andere vriend uitgenodigd mochten we in, op het eiland Bonaire in zijn woning zitten. En ik ga dan een gids over Bonaire illustreren... die dan uitgegeven wordt. En toen kreeg ik toch ook weer dat oude geluksgevoel. Alles is nieuw. Ja. Alle vogels, alle planten, alle bomen, alles wat je ziet is nieuw. Ja, ja. Dus je krijgt weer dat ontzettende enthousiasme wat je had toen je jong was... Dus ik heb daar van de vroege ochtend tot de late avond... alsmaar zenuwachtig gelopen schetsen. Een heel boek vol. En uh, dat was een leuke ervaring, zeg. Wat prachtig. Dus, dus dat betekent, Peter... dat je kan heel makkelijk van je depressies uh, uh, af... want uh, je verandert van stek en je mm. bent ben gelukkig. Dat zou je wel zeggen, maar ik ben eigenlijk niet zo'n reiziger. Ik ben een huismus. Dus mijn vrouw moest mij echt meeslepen... Ik zag er waanzinnig tegenop op, want je moet negen uur in zo'n vliegtuig zitten. En ik dacht, oh, oh, was ik maar nooit geboren. Oh, oh, oh, vreselijk allemaal. Maar toen was ik er eenmaal. En dat bleek zo geweldig te zijn. En dan wil je ook weer niet terug, misschien? Eigenlijk niet, nee. Ja. In, in je... zekere zin zit ik er nog, ja. ja. Ben je bang in de vliegtuig? Ja, ja. Waar ben je bang voor? Ja, wat denk je? Dat is nou een redelijke angst in een vliegtuig, noemde eens een paar. Ben je bang dat de piloot niet zo'n goede piloot is als je tekenaar? Je bent zo totaal afhankelijk van zo'n man, zo'n persoonlijke talent. Maar dat zijn wij, en die dan je, je alsmaar. Lezen, daar zijn wij van jou afhankelijk, want ja. niemand kan het zo goed als jij. Ja. En, en Weet je wel eens iets... met een boek van mij neergestort. <laughs> dat is minder gevaarlijk. Ja, ja, ja, zeker. Ja. ja. Je hebt geen vijanden, hè? Iedereen vindt jou goed. Nou, ik ben natuurlijk wel een uh, ouderwetse tekenaar, hè? En uh, mensen die meer van modern houden en uh, origineel... die zijn nou niet speciaal op mijn werk gesteld, denk ik. Want uh, sinds... Ja, ik geloof dat het sinds de romantiek is of zo, hè moet je steeds origineel zijn. Dus iedereen is origineel... en iedereen is dat precies dezelfde manier. Ik vind het af en toe heel erg vermoeiend. Maar uh, mensen die van het vak houden... die zien wel dat ik heel behoorlijk ja. Je, ja. je klasgenoten, hè? want je hebt uh, tekenen uh, heb je geleerd... of schilderen heb je eigenlijk over een Ik heb ook nog twee jaar geschilderd, ja. ja. Dat heb je aan de Rijksacademie ja. Academie in, in Amsterdam geleerd. In Amsterdam, ja. Uh, uh, van die klas. Uh, ho hoe is die klas terechtgekomen? Oh, ik moet je zeggen... je moet af en toe een beetje mazzelen in het leven. Hè? En ik kwam op die academie in zo'n leuke klas terecht. Dat waren allemaal persoonlijkheden op hun eigen manier. We waren met negen jongens van twintig. En toen hebben we een paar maanden geleden van die negen jongens, die inmiddels jongens van 60 zijn of nog ouder... Mag ik even tussendoor? Negen jongens, de klas van alleen maar, alleen maar jongens... Ja. in die tijd uh, schilderde en tekende nog geen vrouw? Dat is toevallig. Als je zes dobbelstenen hebt, dan kan je ook zes zessen gooien. Toevallig. Echt toevallig? Nee, nee want er waren meisjes genoeg op die academie... maar die zaten ja. in een andere klas. En dat is volgens mij toevallig. En dan zeg je gewoon dat je nog geluk had. Dan had je toch pech? Nee, want de die meisjes je... kan je weer ergens anders ontmoeten. Oh, ja. ik vond, maar ik vond dat uh, de, al die acht klasgenoten... Op hun, uh, ieder op zijn eigen manier uh, bijzondere mensen. En dan hebben we dus een tentoonstelling. Met z'n negen en twee zijn er helaas overleden... maar hun werk was er wel uh, gehad. En het was heel emotioneel. Dat was, uh, dat was een prachtige opening. Een vernissage... Hè? En het leuke was ook, ik vond ze eigenlijk niks veranderd. En sommige had ik tientallen jaren niet gezien. Maar ach, nee, precies hetzelfde gebleven en zo. <lacht> en iedereen heeft weer een ander weggetje gevonden. Zoals een beekje wat van de bergen afloopt. Dat zoekt een weg. En geen beekje is gelijk aan een ander beekje. En allemaal zijn ze op weg naar zee natuurlijk. Maar dat... Maar je bent de enige van die groep die in staat is dat beekje uh, trouw te tekenen. De anderen maken abstracte beekjes. Nee, nee, nee, nee, nee. Uh, bijvoorbeeld een klasgenoot Wilm den Oude, die woont aan de rivier. En die is gefascineerd door dat rivierenlandschap. En dat doet hij nou ook al tientallen jaren. Hetzelfde onderwerp, maar het wordt steeds dieper. Het wordt steeds... Steeds beter eigenlijk. En ja, wat ik heb met bijvoorbeeld dieren. Je studeert ze en je begint eraan en je hoopt dat de tienduizendste beter wordt dan de eerste. En als je maar geduld hebt en vlijt. en het interesseert je genoeg, dan is dat ook zo. Dan word je beter. Ja. Peter, ben je rijk? Nee. Hoe kan dat nou? Nee, dat overal uh, dat... ziet men jouw tekeningen. Hoe kan ja. dat? Heb jij een goede agent? Uh, sinds twaalf ja. jaar heb ik een agent die heet Saïda, mijn <laughs> vrouw. Ja. En sinds die tijd gaat het beter. Maar ik ben eerlijk gezegd nogal onbenullig met geld. Het is wel jammer hoor. Ik zou het graag... Uh, goed. Ik dacht uh, dat hij heel rijk moet zijn. Want... God, wat stel ik je teleur dan. En in buitenland... Ik kan je wel een tientje lenen als je dat uh, wil. Nee, nee, ik zou wel een tientje van jou willen hebben. Maar dan met een handtekening. En dan zal ik graag 25 gulden geven. Als je het goed vindt. Maar dat doen we na, dat doen we na de uitzending. Ja. In buitenland, uh, ben je bekend in buitenland? Nee, ook niet. Maar daar moet... Volgens mij niet. Ik heb familie in Amerika en die kennen mij werk. Maar daar moet dat toch iets aan doen dan? Nee, waarom? Wat... We... Ja, de, je hoeft niet zo nodig. wil beroemd te worden, hoor. Nee. Een, een kalm leven. op je dode gemak. bemind door degene die jij bemint. en in kleine kring, dat, dat is mij goed genoeg. Ja. Heb je dieren thuis ook? Uh, in de tuin uh, zitten vrij wat vogels. Ja. We ja. hebben bruine kikkers. In de, <laughs> in de vijver. Die zijn heel bescheiden. Hè? Een groene kikker. die. Kwaakt je de oren van je hoofd. Maar die bruinen die doen alleen. Dus je moet heel goed luisteren, wil je horen wat ze zeggen. Ja. <laughs> en die zijn mooi of Fakt. niet te geloven. Maar in huis, nee. nee. Af en toe komt er een hooiwagen binnen. Weet je wat een hooiwagen is? Hooiwagen is volgens mij een, een, een insect. Ja, zeker. Uh, en dat is, dat is een zo... spin op die enorme ja. poten. Een ridicule elegantie hebben die. Dus die loopt voorbij als je zit. Ja. Die houden een beetje van... van ik, ik heb ze wel eens in de, in de badkamer. Oh ja. Bij de ventilator. Ja. En ik vraag me altijd af waar ze van leven. Heb je daar idee van? Geen idee, maar ze zijn vrij mager, dus ze kunnen van heel weinig eten. Ja, maar da daar is het gewoon je niks te eten. Ik kan niet zeggen eten. dat ze dikke benen hebben. Nee, ze dus zijn heel, heel, dun, maar ja, heel mager. Ja, maar, maar wat kan je eten in de badkamer, uh, uh, waar je nooit van oud komt, bij, nee, waar ook wat geen. Wat zou die nou eten? Vliegen? Nee, uh, je hebt de keus tussen zeep, uh, shampoo, uh, ja. Nou, bij, mij is dat bij mij is dat allemaal niet, bi biologisch nee. verantwoord. Maar toch, dat zijn dus opmerkelijke beesten. En op dat soort details let je. Ik vind het zo leuk hoe dat hele kleine lichaampje tussen die poten hangt. En daar zitten dus blijkbaar... zitten daar ook nog hersens in die iets kunnen beslissen. Alvast maar, nee, ik ga nu rechtsaf en niet linksaf. Of zo, hè? Luisteraars, het is jammer dat in niet kunt zien wat ik zie, want Peter Vos, de tekenaar Peter Vos... heeft nou moeiteloos hooiwagen voorgedaan. Dan ja, hij schrik. tilde zijn ellebogen wat boven zijn oren... Ja. en hij liet heel slap zeg maar, zijn onderarmen en polsen hangen... Ja, waardoor hij op hooiwagen ging lijken. Hij is zelf ook uh, uh, vrij mager. Hij, is dus, uh, <lacht> hij heeft daar natuurlijk ook een beetje... Hij heeft talent voor om hooiwagen oud te beelden. Maar zou je bijvoorbeeld grizzly bear ook kunnen uitbeelden? Hoe zou jij dat doen? Uh, Hoe is bear. grizzly bear? Ik heb dat wel gekund, want vroeger deed ik dieren na toen ik nog klein was. Papa, ik ben een tijger. En dan probeer je zo kwaad mogelijk te kijken... en uh, strepen op je gezicht te acteren. Ja? <laughs> Wat deed vader eigenlijk? Papa was een... Uh, je zegt papa, zo... steeds en je zegt, ja. dat, je zegt dat zo lief. Je, je, hebt heel, je houdt heel veel van je vader. Nou, hij heeft mij bepaald, eigenlijk. Ik ben ook uh, nog steeds wel... Ik praat nog wel met hem, hè. En uh, conflicten. Want ja, hij had ook wel ontzettend narige buien. Maar hij uh, vind ik, als ik dat mag overzien niet zo'n gelukkig leven gehad, hè? Hij werd invalide en werkeloos. En ja, dan ben je afhankelijk van de steun en dit en dat. En ik was zijn trots, begrijp je? En nu ik toch wel succes heb, kan je zeggen... maakt hij dat niet meer mee. En dat, dat vind ik echt heel tragisch. Yeah. Hij had er zo van genoten. Maar ja... Hoe oud was jij toen hij overleed? Ik was twintig. Ik zat nog op de academie. En, uh, hij heeft zo een beetje meegemaakt dat ik wat begon te leren. Maar ja. En hij geloofde zo in jou. Hè? Ja, ja precies. Hmm. En ik was dus zijn trots. Maar was hij ook kunstzinnig? Uh, hij kon het. Ja. Zien? Meer literair eigenlijk. Ja. Dat, dat huis was stampvol boeken. En omdat papa uit Maastricht kwam. Die waren zeker in die tijd erg Frans georiënteerd. Er Ze had erg veel Frans in de kast. Engels praktisch niet. Uh, Duits ook. En Nederlands natuurlijk. En, uh, dat, uh, hij kon ook prachtige gedichten voor, voorlezen. Dat is echt. Dat zie ik soms nog wel eens voor me als ik mijn ogen dicht doe. Hè. Dan leest hij een gedicht van Gorter voor. En zo, zodat ik het begreep. Want sommige mensen kunnen zo gedichten lezen... dat er een dimensie bij komt, hè? Ja. Dat, uh, nou ja Richard Burton kan het natuurlijk prachtig. Je, je hebt, uh, hebt iets van Richard Burton meegenomen. Ja, ja. Ik heb van mijn vriend, uitgever... twee bandjes gekregen... waar Burton zijn lievelingspoëzie, zijn lievelingsteksten voordraagt. En dan begin je dat ineens te begrijpen. Een sonnet van Shakespeare... Uh, Euh, nou ja, van alles. Dylan Thomas natuurlijk, want... Burton was ook, euh, kwam ook uit Wales, net zoals Thomas. Maar van alles. Het, het, hij begrijpt het met zijn stem. Dat, Zullen we dat uh, draaien? Ja, ga. En, dat ja, is in het Engels? Dat is in het Engels, ja. Dan misschien stoppen we af en toe, dan veden we dat uit... en dan, dan vertalen je een beetje waar het over gaat. Oei. Go, nou, and noise and haste. And remember what peace there may be in silence... As far as possible, without surrender, beyond good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly. And listen to others, even the dull and ignorant they too have their story. Avoid loud and aggressive persons, their vexations to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain and bitter. For always there will be greater and lesser persons than yourself. Enjoy your achievements as well even, as your thoughts. Vertel me waar uh, een tekst die inhoudt hoe je het beste zou kunnen leven. En het heeft een stoïcijnse toonaard. Ik bedoel, je moet het leven nemen zoals het is. Je moet, als dat enigszins kan, de dingen vermijden die je in de war brengen. Uh, vervelend lawaai, uh, agressieve mensen... Je moet naar iedereen luisteren. Ook de saaie mensen. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal. Dan uh, uh, uh, uh, uh. ben uh, ik het even uh, klein, nee, nou nee, vol, nee, volgens mij had hij een binnenpretje. Hè. Eerst gooi je iets binnen en toen besloot je daar niet over te praten. Nee, nee, nee. nee. nee ik was uh, aan het uh, instant vertalen. En dat valt helemaal niet mee. Yeah, they hand-feathered, with Richard Burton. With you may become vain and bitter, for always there will be greater and lesser persons than yourself. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble. It is a real possession in the changing fortunes of time. Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. Be yourself, especially. Yeah. Do not feign. Um, nu beurt weer even. Of de, het heet eigenlijk Desiderata Lines. Uh, dus leefregels. En die staan in uh, de Pauluskerk in Baltimore. Daar, dankzij Richard Burton, weet ik dat nu ook. Um, je moet in je eigen manier van werken geïnteresseerd blijven hoe weinig het ook in het geheel der tijden te betekenen zal hebben. Want dat houdt je overeind. Uh, dan gaat hij later verder met... Zit. Ja, dat is zo'n niet. Op ja, ja, dan gaan we verder met Beurt. Is niet Het is perennial as the grass. Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune... But do not distress yourself with imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child of ja. the universe. Hier no ja, staat nu een regel <coughs> die ik mezelf voorhoud. Als je oud wordt, dan moet je op een elegante manier... de dingen die je niet meer kan loslaten... Hij zegt, gracefully surrendering the things of youth. En dat, tja, dat is natuurlijk ook zo. Het is niet een uh, onverdeeld genoegen om ouder te worden. Hè? Je krachten nemen af, je energie neemt af. En ik vind het zo mooi uitgedrukt. Je moet dat gracieus naast je laten. Je moet daar niet meer naar verlangen, want dat, dat, dat kan al helemaal niet, hè. En iedere leeftijd heeft zijn eigen... Hoogtepunten. Hoogtepunten, uh, zijn eigen genoegens. Voor een tekenaar is het, als het even goed gaat natuurlijk... dat je je vak beter beheerst. Je, je, je wordt slimmer in de zin van... Ik kan bijvoorbeeld nu... Vroeger moest ik... Ja, laten we zeggen, twintig schetsen maken. Voor ik wist waar ik eigenlijk heen wou. Tegenwoordig kan ik dat in mijn hoofd componeren. Dus ik denk, oh nee, nee, dat moet iets meer naar links. Nee, weet je wat, ik ga het spiegelen. Ik laat hem naar links kijken in plaats van naar rechts. Want dan wordt die compositie beter. En dat speelt zich allemaal in je hoofd af. Dat zou ik vroeger nooit gekund hebben. Dus dat is weer een winst ja. van, uh, van ouder worden, hè? En wat kan je niet meer wat je graag zou willen? Oh, hardlopen, een hele nacht doorwerken. Uh, je wordt gauw al moe. But, uh, yeah. To be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore be at peace with God, whatever you conceive him to be. And whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul, with all its sham, drudgery, and broken dreams. It is still a beautiful world. Be careful. Strive to be happy. Oh, Stay. Oh. Be careful. Strive to be happy. Now, how slechte wereld ook is. Het bedrog, de aanstellerij... en nog iets. Het is eigenlijk toch wel een goede wereld. En die ontwikkelt zich zoals het nou eenmaal moet. Dit is een gelovige tekst, maar zelfs als je niet gelooft... denk je, ja, het universum bestaat... en ik heb daar een heel klein rolletje in. Tussen mijn geboorte en mijn dood... En Laat ik er het beste van maken. En dat, dat is de hele teneur van, van deze tekst. Ik vind hem nogal stoïcijns. De stoïcijnen, die, dat hebben we op school geleerd. <coughs> Hun leefregel was... Laat je door de dingen van buiten die je niet kunt veranderen... Niet te veel schokken. De dingen van binnen die je wel kunt veranderen... Ga daar aan werken. Hè? En dat is, dat is een hele wijze, wijze regel. Jouw zoon, hè? Hoe oud is die nou? Sander is 31, zeg. Goh, dat schiet ook op. Hij uh, uh, heeft mij onlangs gepromoveerd tot grootvader. Ja, gefeliciteerd. Dank je, dank je. Uh, heb je iets van hem geleerd? Ja. Zeker, ja. Ten eerste heb ik de, ontwikkelaar van de ontwikkeling van een tekenaar gezien. Vanaf die eerste krasjes... Die die maakte. Ik juichte alles toe. Hè? Want mijn vader was erg kritisch op mijn tekeningen. En ik dacht: ja, dat ga ik met mijn zoon heel anders aanpakken. Dus hij zette drie krassen. En ik zei: wat prachtig kind, wat ontzettend goed. Yeah. Ja. En dan zag je hem glimmen natuurlijk. Hè? En uh, ja, dat is misschien ook niet zo pedagogisch. Maar ja. dan uh, zette hij uh, weer wat krassen. En ik dacht, ik ga hetzelfde doen als wat paparree. Ik zet er een titel onder en een datum. En, uh, wat is dat, jochie? Uh, een paar krassen. Hè? En dan uh, zei hij, een latje van je weet wel een bruglatje. Nou, dan schreef ik er braaf onder. Een latje van je weet wel een bruglatje. Elf januari, <laughs> niet zoveel. En zo heb ik thuis een hele doos vol. En uh, dan zie je die ontwikkeling daarvan. Dat, ten eerste. Verder gingen we... Uh, ik ben toen helaas gescheiden. En, maar Sander kwam ieder weekend logeren. En dan gingen we met z'n tweeën als mannen om elkaar gingen we in artjes werken. Dan gingen we vroeg. En uh, met z'n tweeën echt ernstig werk maken. Uh, dieren tekenen. En hij... Ja, dat lef van de jeugd. Hij wist niet dat het moeilijk was, dus... Uh, het was ook niet moeilijk voor ja. hem. Ik zat dan af en toe te zwoegen, zeg. En maar is, hij niet, hoor. Is dat wat geworden? Is, is hij nou echt tekenaar? Hij, uh, hij wou geen tekenaar worden. Hij kan heel aardig tekenen, vind ik zelf. Maar nee, hij wou in de film. En nu is hij een hele goede filmmonteur. Dat heet dat, uh... hè? Ja, dan moet je die familieziekte misschien aftrekken... maar ik heb dat ook van andere mensen gehoord... dat hij dat heel prachtig kan. Ja. Dus ja, hij heeft een vak in zijn handen... En wij hebben helaas niet de tijd in handen de tijd is bijna uh, om. Is het al afgelopen? Ja, Peter, is omgevlogen. En je, ben, je houdt niet zo van praten. hè? <laughs> ik ben gek op praten. Ja, Maar niet voor, met journalisten, want ik heb de map met je interviews is voor. Uh, in ieder geval veel dunner dan jouw roem. Want jouw roem, ja. je bent een nationaal monument. Ja. En uh, ik hoop dat hij ook internationaal. Oh, moet niet binnenkort gerestaureerd worden waarschijnlijk. Dat, dat komt vast wel, want je wordt 25 jaar. Nationaal monument toch. Uh, laten we het hopen. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dan zullen we nog veel meer over Peter Vos horen. Maar je kan hem alsmaar zien. En overal als je genoeg door de boekhandels loopt en in de boeken keek... en als je Vrij Nederland leest en nog veel meer... als je het bord speelt en als, of als je het van dieren houdt... en uh, gaat kwartetten bij, bijvoorbeeld. Peter, dank je wel dat je hier was. Ik zou nog veel langer met je willen praten. Dat gebeurt niet altijd, moet ik zeggen... maar die behoefte nou leeft bij mij heel sterk. Maar de tijd is om luisteraars... Ik hoop dat jullie ook zo hebben genoten. Dank je wel. Dag, Peter. Dag, maar. U hoorde Peter Vos in een aflevering van Kleurbekennen... een bijdrage van de RVU eerder uitgezonden... in juni 1998... gemaakt door Pascal Lenferink en Martin Schimek. Tekenaar, graficus en illustrator Peter Vos werd geboren in 1935... Hij overleed op 6 november 2010. Postuum werd hem in dat jaar de Maartenspenning toegekend. Dat is een onderscheiding van de stad Utrecht. De onderscheiding werd in 1985 ingesteld... door het Utrechtse College van Burgemeester en Wethouders. en wordt toegekend aan, ik citeer, personen die zich gedurende een lange periode... geheel belangeloos voor Utrecht verdienstelijk hebben gemaakt... in bestuurlijke functies op kerkelijk, cultureel, sociaal, maatschappelijk of sportief terrein. Voor de nabestaanden van Peter Vos toch een heel mooi eerbetoon, denk ik. Dit is Radio 1. U bent te gast bij Max met het programma Nachtvluchten. Mailen, twitteren, schrijven, het kan allemaal. Voor contactgegevens kijkt u op onze site nachtvluchten.fm. En voor twitteren gebruikt u hashtag NVR1. Dat staat natuurlijk voor Nachtvluchten Radio 1. Het is tijd voor een kort journaal en daarna Kaspijkers... in een aflevering van Tony van Verre ontmoet.